Twee uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers en Diode de Graaf. Nog een uurtje. In Radio Olympia schuiven echt twee top-analisten aan tafel... voor het ja, nabeschouwen van de shorttrack dames natuurlijk. En uh, we hebben nog veel meer, maar eerst gaan we naar Jan van der Putten. Met het nieuws... De straf van de Utrechtse serieverkrachter is definitief. De Hoge Raad oordeelt dat de 54-jarige Gerard T. terecht de maximumstraf van 16 jaar kreeg opgelegd. Hij kreeg die straf vanwege vier verkrachtingen in 1995 en in 2001. Dat gebeurde in hetzelfde gebied aan de oostkant van Utrecht. De Hoge Raad ziet geen aanleiding om het eerdere vonnis te vernietigen... en acht de verkrachtingen daarmee bewezen. Gerard T. kan nog naar het Hof in Straatsburg, zegt deze verslaggever van de RTV Utrecht... Dat is een, uh, een Europees hof uh, voor de rechten van de mens. Daar kan hij die, die zaak weer gaan aanvechten. Uh, maar of hij daar succes haalt, die kans is nog kleiner dan hier bij de Hoge Raad. Maar ik zie hem er vooraan dat hij het doet. Dus het is afwachten wat zijn advocaat beslist. Die zal eerst de het definitieve vonnis gaan bestuderen. Het gerechtshof in Den Bosch heeft de Belastingdienst en de Nederlandse staat op de vingers getikt. De Belastingdienst heeft bij de jacht op zwartspaarders ontoelaatbaar bewijs gebruikt. De zaak draait op namen van tientallen zwartspaarders die de staat via een anonieme tipgever heeft gekocht. Volgens het gerechtshof mocht de staat en de Belastingdienst die informatie niet gebruiken als bewijs. En bovendien oordeelde de rechtbank en het gerechtshof in 2015 dat de naam van die tipgever bekend moest worden gemaakt. Maar de Belastingdienst weigerde dat. Er zou anonimiteit zijn beloofd aan de tipgever. Maar dat blijkt niet te kloppen. Dat brengt de Belastingdienst in een vervelende positie, zegt verslaggever Bas Haan. Dit zal eh, eh, verdomd lastig zijn voor de Belastingdienst... om nu nog eh, fatsoenlijke tipgevers deal te sluiten. De Iraanse staatstelevisie heeft dronebeelden van de rampplek... van het neergestorte passagiersvliegtuig uitgezonden. Die rampplek op 4000 meter hoogte is moeilijk bereikbaar. Reddingswerkers moeten uit de helikopter springen. Schaatser Patrick Roest neemt woensdag in de, dat is morgen in de halve finales van de achtervolging... de plek in van Koen Verweij. Roest, die vorige week zilver veroverde op de 1500 meter... reed vandaag tijdens de training samen met Sven Kramer en Jan Blokhuizen. Na de training besloot bondscoach Kuiper definitief tot een wissel over te gaan. Wintersporters moeten komende week rekening houden met de drukste week op de, we op de weg van het winterseizoen. De ANWB verwacht vanwege de voorjaarsvakantie lange files op snelwegen in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Naar schatting 450.000 Nederlanders gaan naar de sneeuw. Een huisarts uit Maastricht die verdacht wordt van moord op zijn schoonmoeder is opgepakt. De schoonmoeder van 76 stierf in 2016 in een verpleeghuis. De arts zou haar een te hoge dosering medicijnen hebben voorgeschreven. Die medicijnen werden niet via haar vaste apotheek geleverd... en ze zouden de dood van de vrouw hebben veroorzaakt of versneld. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de huisarts is nog bezig... zegt een verslaggever van 1 Limburg. Uiteindelijk ja, wordt er nou onderzoek gedaan naar het overlijden van die vrouw. Zo breed zet het openbaar ministerie het dus ook in. Er werd eerst ook gesproken over dat hij haar zou hebben vermoord... of dat er sprake zou zijn van euthanasie of wat dan ook... Daar wil het openbaar ministerie op dit moment nog niet aan. Hij is gewoon opgepakt in verband met, die, uh, met dat overlijden. En dan wordt nu gekeken wat zijn rol erbij is geweest. Volgens Dagblad de Limburger zijn tientallen personeelsleden... van het verpleeghuis ondervraagd in het onderzoek. En het weer, periode met zon, vooral in het oosten. Het is ongeveer zes graden. Morgen in het hele land flinke periode met zon. Het wordt vier tot zes graden. Maar door de noordoostenwind voelt het kouder aan.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 Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Laudiers en Dionne de Gaaf. Goedemiddag. Nog een uur Radio Olympia. Natuurlijk komen we uitgebreid terug op de bronzen medaille... van de vrouwen relay ploeg Brons door de B-finale te winnen in een wereldrecord. Uh, hoe dat zit, hoort u straks van Ces Juffermans en Niels Kerstelt. En Radio 1-presentator Misha Blok stort zich vol overgave... in de soms bizarre Koreaanse cultuur. Je hoort het iedere dag in Misha Says Hi. En vandaag is ze in de metro in Seoul. En dat is een geliefde plek voor Koreanen om een dutje te doen. Kun je mij vertellen, hoe ziet jouw dagschema eruit? Hoe laat sta je op en hoe laat ga je slapen? is je dan wat je voor? Nee, ik sta om half zes op, dan ga ik naar mijn werk. Tot half zes is hij aan het werk. En daarna gaat hij naar huis, gaat hij studeren en dan gaat hij zo tegen één uur weer naar bed. Dus dat is een hele lange dag. Misha says hi, straks langer. Ja, we hebben al een aantal onverwachte medailles gezien deze Olympische Spelen. Een paar behoorlijke verrassingen. Nou, de bronzen medaille die de Nederlandse short tracksters... ruim een uur geleden veroverden, is daar zeker één van. 20, 22 vrouwen staan op dit moment naar boven te kijken. En ik hoor een schreeuw. Twee penalty's! Canada en China, allebei een penalty. Nou, Nederland pakt het brons. En de hele avond zitten we gek te doen. Zitten we scenario's te verzinnen. En zeggen we vervolgens, ja, maar dat gebeurt toch bijna nooit. En wat gebeurt er dan in de finale? Canada en China, twee penalties. En ik zie nu allemaal Nederlandse meiden juichend op de boarding. Ja, Shirtwreck-analysten C. Vermans en Niels Kerstel, Jullie waren bij die ontknoping. En die schreeuw waar Sebas het over had, die was volgens mij van jou, hè? C. Dat C. denk ik wel, ja. Ik zat... <laughs> uh, de radio zat uh, naast ons, dus uh, die heeft mij gehoord, ja. Oh. En, en dit scenario hebben we natuurlijk eigenlijk al op het moment dat Nederland in de B-finale kwam. Toen werd dan meteen gezegd: uh, Nou, jammer, ze hebben geen plak. Zo, jongens, één ding: ja, het kan. Het jij kan. hebt dat steeds gezegd, Niels heeft het ook steeds gezegd. Ik moet het toegeven, het is echt waar. Ja, het is zeker waar, maar daar <gif��> het blijft het nog altijd wel onwaarschijnlijk... Ja, toen ze het vertelden, maar uiteindelijk is het wel waarheid ja, geworden. Ja, en ja. nu heb ik niet altijd gelijk hoor, maar dit keer heel toevallig wel. Wat wel <gifroom> mooi is, want ze worden natuurlijk op een, op een hele rare manier derde... Maar wel een hele mooie manier. Want ze rijden wel even een wereldrecord in de b finale dat, dat maakt het nog wel een waardig brons daardoor, vind ik. Niels, wat was jouw reactie? Jij stond in de hal bij Jeroen Stompers voor televisie. Ja, steeds dacht dat die schreeuw van hem was. Maar die had ook van mij kunnen zijn. <lacht> want ik kwam precies uh, tegelijk aan de andere kant uit. <hums> nee, wij... wij, wij nou, je weet gewoon dat het kan gebeuren. Uh, ja, je weet dat het kan een, gebeuren. Maar ge op tien, gebeurt op het wel eens? Heb je dit wel eens meegemaakt? Ja, het is wel eens eerder voorgekomen. Maar wel één op de 10, 15 keer. Ja, nou valt vandaag goed. Nou, en eigenlijk het gekke is... dit gebeurt dus alleen op de Olympische Spelen. Want dan zijn de belangen zo groot. Een, een relay drie kilometer dames is altijd al een beetje... een penalty in een relay bij de dames is vrij normaal. Maar op de Spelen, dan is, dan is die spanning zo hoog. Het was een rit. Hij was voor mij... Ik, ik, ik, ben, ik zit als analist... Moet ik, die, moet ik dat verslaan op tv? Maar voor, zelfs voor mij was dit zo'n rare rit dat het bijna niet te volgen was. Dus ik begreep wel dat die meiden meteen gingen kijken van... Nou, hier kunnen wel eens twee penalties zijn. Ja, een rare rit. Omschrijf hem eens eventjes, uh, Niels. Ja, nou, er waren gewoon een paar situaties waar uh, bijvoorbeeld... Uh, het was echt rijden tegen Korea. Uh, dus die Chinezen en die Canadezen die wisselden veel beter. Die probeerden alleen maar Korea te blokken. Maar toen in de laatste twee rondes... toen kwam Korea toch China binnendoor. Nou, toen werden er even ellebooghup uh, in de zij gezet van... Uh, nee, je komt er niet langs. Maar ja, daar wordt tegenwoordig gewoon zwaarder op bestraft. En die Canadezen die vielen en die lagen in de hele kansrijke positie... maar die waren daarna helemaal de weg kwijt. Ja. Dus die reden er ook op de finish, reden die gewoon voor Korea en China... Uh, we, waren die aan het hinderen, precies op de finishlijn. Dat was ook zoiets heel vreemd. Ja, Dat soort dingen mogen gewoon niet. Maar ja, je, je weet het, op de Olympische Spelen... Dan, dan, dan staat iedereen even twee keer meer onder spanning, Dus dan gebeurt er ook meer. Dus zowel Canada en China gedisqualificeerd terecht? Ja, ik vond van wel. Maar daarnaast, kijk, als je normaal een wedstrijd hebt... en er vallen twee penalties, dan zijn er gewoon twee medailles. Maar dit zijn de Spelen en er zijn altijd drie medailles. En dat is wel een verschil, want op een WK kan dit dus niet. Ja. Nee, dus dat maakt het ook wel extra bijzonder. En, uh, uh, en wat Niels zegt is helemaal waar. Hè. Die penalties waren gewoon absoluut terecht. En de Nederlandse meiden hebben gewoon gedaan wat ze moesten doen. Want ieder, kijk, wij riepen het, maar reken maar dat Jeroen Otter dat ook tegen zijn meiden nou, heeft gezegd. je haalt de woorden uit mijn mond, want we gaan even luisteren naar Jeroen Otter. Uh, Edwin Cornelissen vroeg hem hoe hij deze dag heeft beleefd. We hadden één ding al in, in controle, en dat was die B-finale winnen. En het idee was, we gaan niet hier, met, met de pijn die we tien dagen geleden hebben gehad... om, het, om die finale aan niet te halen, weg met een, een gevoel uh, uh, dat we niet hebben meegedaan. Die B-finale winnen, en dat willen we een Olympisch record doen. We merkten op een gegeven moment gedurende de, de, de, de dagen na, na debakel... dat de ijs snel lag, de ijsvloer snel. We zagen het, het record verbroken op 4-0-5, nog iets... Ik dacht, daar kunnen, we, daar kunnen we onder als we gewoon volle bak gaan. En het ligt, we maken geen kleine foutjes en de, de snelheid uh, komt erin. Maar dat is dan dus een kwestie van eer, uh, waarom je dat wil doen? Puur eer. En ik wilde gewoon vier jaar lang op een papiertje... Nederland Olympisch record, ondanks dat het in een B-finale is. Hoek er, maar dan geeft het nog een heel klein beetje een, een, een soort voldoening... dat we niet via voor de Katse uh, viool hebben getraind. Maar je gaat er dus niet in met het idee van... nou ja, misschien uh, gebeuren er wel onwaarschijnlijke dingen in die A-finale. Nee, maar we weten wel dat... ook. Okay, ik ga lang genoeg mee, hè. dit zijn mijn achtste Olympische Spelen... dus ik weet uh, hoe Korea en, en China tegenover elkaar staan. Dat is, dat is altijd oorlog. Bij die dames veel meer dan bij de heren. Ik weet ook niet waarom dat is. Maar het is een beetje Nederland en, en Duitsland in de jaren 70 en 80 met het voetballen. Um, dus ja, dat zit natuurlijk wel in je achterhoofd. Maar laten we eerst die B-finale maar eens winnen. En wat kunnen we controleren? Dat is gewoon die snelheid zo hoog mogelijk hebben... Een olympisch record en het werd uiteindelijk ook nog een wereldrecord. Ja, met deze vier dames, dat is natuurlijk uh, prachtig. En dan ga je kijken naar die A-finale. Wat zag jij allemaal gebeuren? Want uh, er waren ook mensen die dachten, misschien krijgt Korea wel de penalty. Ja, nou ja, de eerste twintig ronden gebeurde niet zo heel erg veel. De eerste 18 ronden. Uh, maar dat is ook niks nieuws. Maar toen wist ik al nou, het Olympisch record en het wereldrecord... dat behouden we. Dus dat is, dat is een goed gevoel. Dat was al duidelijk. Dat was al duidelijk. Ja, en waar je dan naar gaat kijken... Uh, um, ja, dan dus ben je opeens een beetje voor Korea, want die liggen achteraan. En dan weet je dat de paniek toeslaat. Het zijn natuurlijk ongelooflijk snelle meiden. Maar het zijn niet de meest handige dames. En uh, nou, dat zagen we op een gegeven moment al. we een, een fout gingen, op kop, kwamen weer op drie. Nou, China die profiteert daarvan. Op een gegeven moment kwam Canada tussendoor. Nou, die vielen... Uh, uh, op het rechte eind. En die gleden zo binnen het eerste blok. Ik denk, nou, dat is de eerste. Um, <laughs> ja, toen zat ik nog te twijfelen van... Uh, zijn, de, zijn de wissels wel goed? Maar ja, je moet op zoveel dingen letten. Ik heb natuurlijk geen camera naast me. Um, ja, en toen zag je dat gevecht uh, om, om die eerste plek. Ja, dan is het gewoon afhankelijk van wat de scheidsrechters daarmee uh, mee doen. Maar uh, het duurde wel heel erg lang. Ik denk dat het best nog wel eens de goede kant op kunnen vallen. Het feit dat jullie dit bereiken met dat wereldrecord in handen... geeft dat het wel de extra glans... Ja, want ik ben natuurlijk niet erg... Het is natuurlijk prachtig dat je een medaille haalt... maar je had gewoon liever in die A-finale gestaan. En door die B-finale zo hard te rijden... hoopten we toch richting de dames en richting de ploeg... jongens, dit, dit kunnen wij. Hier zijn we toen in staat. Hè? Ik bedoel, er zijn meer teams die wel eens dat record hebben aangevallen. En jullie zouden zeggen, ah, als die Koreanen dat doen, dan lukt dat ook wel. Die Koreanen doen dat wel eens en die komen er ook niet aan, hè? En uh, nu hadden we ook gelukkig alleen maar nog een heel klein beetje dat uh, uh, wat, uh, Hongarije achter ons. Nou, die, kwamen, die zaten eigenlijk elke keer een beetje te, te ongemakkelijk dichtbij, maar toch. Uh, die zaten constant in de slipstream, dus dat is natuurlijk makkelijker, uh, makkelijker rijden voor ze natuurlijk. Uh, dus die 4.03 is gewoon echt een, een, een hele, hele snelle tijd. En dat geeft heel veel voldoening. Het programma werkt, ze zijn fit... Ja, en als je dan een aantal dames gewoon met een medaille naar huis kan sturen... is dat natuurlijk helemaal mooi. En voor Jara is het de tweede. En voor Jurien misschien wel de meest unieke prestatie... om op één speler twee, twee verschillende sporten op het podium te mogen staan. Ja, zeker. Dat is wat. Een uh, prachtige prestatie voor Jurien Mors. Jeroen Otter is gewoon op een Olympisch record weggegaan, zees. Ja, dat wist ik overigens al. Want dat hebben ze van tevoren wel ook gezegd. Van we gaan echt hard rijden. We proberen dat Olympisch record ja. te rijden. Maar zonder in het hoofd te houden, nou, wie weet. Nou, dat, of is dat er toch? Nee, want dat zit daar natuurlijk wel achter. Kijk, en ze weten natuurlijk precies welke landen erbij zitten. En ze weten ook, als wij echt vol van start gaan... en Jorien die de start doet, die trekt hem vol door... en daarna Suzanne Schulting... dan kunnen we ook meteen een gaatje hebben. Ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik had niet door dat het zo hard ging. En Jeroen Otter noemde het zelf ook... omdat Hongarije er maar zo kort op bleef zitten. Want ik dacht nog, nou... Dat kan nog best wel eens vervelend worden aan de streep. Want uh, we hebben alles op kop gedaan. En dan zul je zien dat die meiden die erachter zitten in de slipstream... en één missetje van schulding en je, bent, uh, ja. je wint het nog steeds niet. Maar dat hebben ze hartstikke goed gedaan. Hoe belangrijk is Jeroen Otter voor deze ploeg? Nou, je ziet het in de breedte. Hè? Uh, in de breedte is de, de ploeg gewoon goed. Dus uh, als je alleen maar op Sjinky Knecht moet hopen... Dan, uh, ja, dan loop je hier met één medaille weg. Mm -hmm. Maar omdat er gewoon twee hele goede teams... een goed herenteam en een goed damesteam... Uh, staan, dan daardoor heb je nu meerdere medailles. En dat is voor een groot deel op het konto van Jeroen Otter te schrijven? Ja, op het konto van zijn programma en uh, wat hij met de ploeg heeft gedaan. Want je ziet ze elk jaar beter worden. En uh, in het buitenland staat Nederland er nu ook onbekend. Hè, dat wij uh, op de juiste momenten, de Nederlanders, dat wij gewoon uh, goed zijn. Omdat we een goed programma draaien. En, uh, uh, dat maakt Jeroen ook voor de buitenlanders ook een interessante coach. Maar ja, dus ik ben en blij dat hij hier zit. En we moeten het hebben inderdaad van de breedte. Want je zegt van, ja, van dat ene speerpunt, Shinky Knecht. Ja, dat kan je niet opteren. Dat bleek vandaag ook wel. Want ja, uh, vijf van de zes uh, individuele nummers die zijn gewoon door naar de kwartfinale. Behalve dus één, Shinky Knecht. Ja, eigenlijk is dat ook wel weer. Nou, het is niet mooi, maar eigenlijk vind ik het ook wel mooi dat, dat het dus in de breedte zo goed is dat de, de favoriet... oké, okay, die ligt eruit en dan hebben we er nog vijf over. Ik vind het ja. helemaal niet mooi. Ik vind echt een streep door de rekening. Door, ja, ik vind het ook jammer dat hij niet door is. Maar ik ja. vind het wel mooi dat daarnaast dat er zoveel niveau is... Uh, dat je daarna wel weer met zoveel man in de, in de halve finale staat. Oké, okay, parkeren we even dat, maar gaan we even over Shinky praten. Want het is toch een streep door de rekening. Ja, dat is zeker een streep door de rekening. En kijk, en Knecht die is favoriet op alle afstanden die hij start. En uiteindelijk, kijk, een zilveren plak is hartstikke mooi... maar de manier waarop hij maar één zilveren plak haalt... dat is eigenlijk een beetje shinky onwaardig. En dat, ja, maar... en dat doet mij wel een beetje pijn eigenlijk. En vandaag zat het hem ook niet mee. En, en dan zo terugkijkend over de hele week... normaal gesproken als Knecht een keer een slechte afstand rijdt... dan zie ik hem met helmen gooien, schaatsen gooien... Uh, iedereen uh, uitschelden, dat soort dingen. En dat, nu terugkijkend was hij wel erg gelaten misschien ook. Hè? De afgelopen dag kon heel makkelijk het, het verlies op de 1000 meter... de vorige afstand afschudden. Want hij zou het wel even op de 500 meter gaan doen. En hij, hij vliegt gewoon in de eerste ronde uit. Waar had jij het gevoel dat het misging, uh, Niels, voor, uh, voor Shinky vandaag? Nou, eigenlijk, kijk, hij is een favoriet op deze afstand. Maar hij heeft het dit jaar nog niet laten zien. Dus we wisten ook wel, de, de mensen om ons heen... die weten wel van, nou, oké, okay, als je een lijstje maakt... Shinky staat daar niet meteen bovenaan. Um, en dat zie je ook meteen bij die start. Dan zit hij achter een uh, rus. En in plaats van meteen er voorbij te vliegen, volle bak... of bij te blijven en heel veel snelheid te maken... houdt hij even in. Ja. Maar hij is geen sprinter van nature. Dus als hij inhoudt... Ja, je zag ook meteen daarna een gat van twee, drie meter... wat hij weer dicht moest rijden. En, en daar heeft hij, uh, zei hij zelf ook trouwens... heeft hij wat laten liggen... Uh, door juist in te houden in plaats van volle bak door te gaan. Het is wel alles of niets. Ja, en dan op het eind met die actie... en uh, dat hij nog net binnendoor vliegt en een penalty krijgt. Uh, want de ijs uiteindelijk toch door een penalty. Het is Ze zijn derde, zijn derde penalty dit toernooi. Ja, maar als ja. Sinki alles of niets moet dan uh, gaat hij ook alles of uh, Kijk, hij moet gewoon dat alles of niet dat soort situaties moet hij voor zijn. Ja, die moet zeker. je alleen en in de finale de hebben. Ja, precies. Ja. Ja, en, en, dat, moet, dat moet ik wel een beetje nuanceren, Patrick. Want op de relay haalt hij een penalty op in de laatste bocht... omdat hij op de derde plek ligt en weet... dit is mijn enige kans. Ja. Ja. was niet zijn fout. Nee. Hij doet het wel, was niet zijn fout. Alles of niets, poging, was mooi. Ja, precies. Duizend meter, dat was vooral heel onhandig. Want hij zei in eerste instantie ook... ik snap niet waarom ik een penalty heb gekregen... want ik heb niks fout gedaan. En later bij de beelden zei hij... Ah, verdorie, ik heb toch wat fout gedaan. Dat was gewoon niet scherp. Want een, ik denk toch dat een scherpe shinky overkomt dit namelijk niet. Ja, maar... en, en vandaag had hij het gewoon niet. En die rit was enorm snel. Hij komt echt heel ver van achter. En hij, moet er nog eentje, hij, moet, hij haalt eerst die rust in. Het wordt nu een beetje technisch, maar hij, hij haalt heel krap in... Hij hangt daardoor heel, bijna heel de bocht op zijn rechterbeen. Kan moeilijk snelheid maken. En hij moet er nog één passeren. Hij heeft gewoon niet de snelheid om hem er goed tussen te zetten. Maar denk je dat hij nu gelaten is? Of denk je wel dat hij echt uh, toch wel uh, in, in woede is ontstoken? Ik denk dat hij dat uh, dat laatste, dat hij echt heel erg kwaad is. Dat kan bijna toch niet anders. Hij zag er, moet ik wel zeggen, in de mixzone... toen hij uh, werd geïnterviewd, toch wel weer vrij rustig uit. Maar hij moet hier een nare smaak van hebben. Dat kan bijna niet anders. Hij ontploft dan. Ja, zo ken ik hem wel. Uh, uh, ik heb een deur <laughs> in zien trappen, middelvingers zien opsteken. Uh, dat soort dingen. Ik ben blij dat ik dat allemaal niet gezien heb. Maar hij moet wel ergens in een ruimte alleen. of ergens in de kleedkamer. toch wel uh, even hebben staan vloeken. en de boel uh, kort en klein hebben geslagen. Ja, maar moet je moet ja, niet ik, vergeten ik, dat hij zilver heeft. maar dat, dat telt dan voor hem. Daar kwam hij niet voor, hè? zegt nee, hij dan nee, zelf nee. ook. Ik heb Shinky vaak genoeg boos gezien. En uh, die jongen die zegt. daar wil je niet bij in de kleedkamer zitten nu. Uh, maar daarna zien we wel weer met zijn familie staan. en, en dan weet Maar hoe is hij op zo'n moment dan in de kleedkamer? Uh, ja, dan gaat hij gewoon even helemaal, helemaal los. Ja. En uh, daarna dan is hij weer. Rustig en dan weet hij van oké, okay, nou, uh, niks aan te doen. Ik vind hem wel rustiger geworden. Maar misschien ook wel omdat hij vader is geworden. Ja. Uh, dat je dan uh, toch een beetje denkt van ja oké, okay, er zijn ook andere belangrijke dingen. Maar toernooi mislukt voor Sinkie? Ja. Ja, Eens. Ik, ik zei het net volgens mij al. Ik, ja. Dit is gewoon te mager voor een shinky knecht. En een paar weken geleden had hij die vorm namelijk wel. Kon hij wel makkelijk passeren. Zat hij altijd goed. En nu zat hij elke keer net op de plek waar je hem niet wil hebben. Maar dan stoppen we even met treuren. En dan gaan we even door naar wat er allemaal wel gelukt is. Natuurlijk een bronzen medaille. <laughs> maar ook alle nee, nou, vrouwen die door zijn uh, op de 1000 meter. En dan bij de mannen, uh, Breusma en uh, Hogewerf. Uh, die doorgaan op de 500 meter. Maken die kans? Nou dan moet er wel een klein wondertje gebeuren. Maar ze zijn goed. Uh, dus die kunnen zeker hoog eindigen. Maar kijk... Bij Shinky weet je dat hij wat Wonderen dingen... kunnen altijd in de naja, EF vandaag meegemaakt. Uh, ja, en we, weten, weet je, en we weten nu ook allemaal... en dat hebben jullie nu ook allemaal gezien... en de kenners roepen dat altijd. De spelen zijn gewoon anders. Daar gebeuren dingen die je op een WK niet ziet. Een WK is over drie afstanden en nog een superfinale. Dus wil je puntjes prokkelen, niet tegen penalty aanlopen... hier is het of ik pak een plak of ik heb een penalty... nou, dan weet ik de keuze wel. Dus daarom zie je hier veel rare dingen. Dus in dat opzicht... Ja, dan kan je zeker zeggen dat ze kans hebben zijn. Maar dat was volgens mij niet jouw vraag. Nou nee, nee, nee, ja, kijk, ik vind het gewoon uh, uh, ik vind het zonder Chinky eruit ligt, Want we wouden iets op die 500 meter. Maar we hebben nog twee kanshebbers. En ik ben dan benieuwd of, of, of zij de kwaliteit hebben... om in dit deelnemersveld mee te doen. Die kansen zijn heel goed. Um, moet je je voorstellen, stel je staat in een kwartfinale... en je ligt met één ronde te gaan op plek drie. En er, ligt, er zit een Nederlander achter je... Maar, Stel je eens licht op plek 3, dan doe je alles of niets, ja. want je wil door naar die volgende ronde. Dus de nummer 1 gaat gewoon door, en nummer 2 en 3 gaan met elkaar vechten, die maken een rare actie, en dan kan nummer 4 profiteren. En ik denk, die jongens, als je in een kwartfinale staat op de Olympische Spelen, dan, dan haal je ook een halffinale. En de vrouwen? Nou, en de vrouwen die hebben nu een leuk verhaal. Huh? Ja, je hebben een enorme. boost. Ja. Ja. Ja. Kijk, <laughs> ik vind wel, Daan en Jaren hadden vandaag echt uh, een geluksdagje. Um, maar die anderen die hebben het er gewoon echt, uh, die hebben gewoon echt heel goed gereden. En, uh, maar de volgende afstand uh, heeft iemand anders weer een geluksdagje. En dan, en dan rij je. Uh, mooie ik, ik gok op Dylan eigenlijk. Ik vond Dylan echt heel goed rijden. Ja, maar ik moet wel even. Want Niels, ik ben het helemaal met je eens hoor. En het klopt ook wat je zegt. En als er een keertje een paar keertjes mee zit, dan, dan, dan, dan, dan kunnen finale. er hele mooie dingen gebeuren. Maar als je echt gaat strepen, dan. kijk, dit zijn geen Shinky Knechten. Um, nee, ze staan allemaal niet op het lijstje voor podium. Precies. Het, geen Shinky Knechten. Maar wel, het is en blijft shorttrack. En we geloven in wonderen. Je moet gewoon overmorgen, veel mensen hebben. Ik zeg, overmorgen. Ja. Overmorgen verder. Ja, Laatste shorttrack dag van dit Olympisch uh, Toernooi. Sesh Juffermans, Niels Kerstolt. Dankjewel. Graag gedaan. enorm te dansen. Farewell Williams. En jij kan prachtig dansen. Hans, Hans ah. van Zetten, uh, zou het moeten zien en die zou dat moeten beschrijven. Dan, dan is het Wereldse Radio. Goed, ik zeg het elke dag en ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Radio 1-presentator Misha Blok werd geboren in Zuid-Korea... groeide op in Nederland en is nu tijdens de Olympische Spelen... terug in haar geboorteland. En ze stort zich vol overgave in de soms bizarre Koreaanse cultuur. En de grote vraag is dan, trekt ze dat nou wel of trekt ze dat nu niet? Je hoort het iedere dag in Misha Says hi En vandaag gaat ze in de metro van Seoul. Want daar doen Koreanen graag een dutje. Yes. Hi. Koreanen lijden aan een chronisch slaaptekort. Omdat ze altijd aan het werk zijn of aan het studeren. Maar wat ze s'nachts tekort komen, proberen ze overdag in te halen. Op het werk, achter het bureau. Of bijvoorbeeld hier in de metro. Slapen in het openbaar. Trek ik dat wel of trek ik dat niet? <middels> En hier op een bankje in het metrostation zit een jongen. Ik schat hem in de twintig. Met een rugzak op schoot. Een boek in zijn handen. En zijn duim zit nog tussen het boek. En hij is lekker aan het slapen. Dus eventjes voorzichtig wakker maken. nee, ja, Ik was even een dutje aan het doen. Hoeveel uur heb je vannacht geslapen? Hij heeft vijf of zes uur geslapen. Voel jij je wel uitgeslapen dan overdag? Ja, ik ben er aan gewend, zegt hij. Hij zegt, zodra ik kan zitten ergens, dan doe ik een dutje.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 Ah, het is een uh, oud Koreaans boek wat hij aan het lezen is. Uh, leven, liefhebben en leren. Ja, dat is jouw leven, hè? Ah, was hem Zo'n drie meter van uh, dat bankje verwijderd, uh, zie ik dat zijn telefoon aan het opladen is in het stopcontact. Dus zo veilig is het blijkbaar in Seoul. En we zijn inmiddels in de metro in Seoul. Dan zie je de ene na de andere Koreaan diep in slaap. Of ze zijn een beetje aan het wegdommelen. Want dit is de spits. Mensen komen terug van hun werk, gaan naar huis en zijn ontzettend moe. En bij de volgende stop stappen vier jonge meisjes in, hand in hand, giechelend. En ze zien er heel erg wakker uit, ze gaan ook niet zitten... Jullie zien er nog zo wakker uit. Geen zin in een dutje? Ja, ik heb heel veel zin om een dutje te doen. In Korea slapen veel mensen in de metro, hè? Nee, Ja, veel mensen slapen in de metro, zegt ze, omdat we gewoon vaak moe zijn. Ja, jong, oud, we slapen allemaal in de metro, maar misschien studenten net iets meer. We zijn een wagon verder gelopen en ik zie twee jongens zitten. Eentje in een grijze jas en eentje in een rode jas. En ze zien er heel erg wakker uit. Leiden Koreanen aan een chronisch slaapgebrek? Uh... Hij zegt, ja, we slapen heel weinig. Vooral studenten slapen heel weinig. Is het niet iets om je voor te schamen als je slaapt in het openbaar? Uh... Ja, hij zegt, soms voel ik me wel een beetje ongemakkelijk erbij. Maar ja, het gebeurt wel. En moet je nooit kwijlen of zo? <lacht> nee, dat, uh, dat gebeurt nooit. En ben je nooit bang dat als je hier dan in slaap valt... dat je beroofd wordt of zo? Nee, daar heb ik nooit over nagedacht. Dus uh, blijkbaar is het heel erg veilig uh, in de metro uh, in Seoul. Nou, tot zover deze metrotrip. Uh, met verschillende mensen gepraat die een lekker dutje aan het doen waren... of die net wakker waren. Het is dus een heel geaccepteerd verschijnsel in Korea... om een dutje te doen en overdag in te halen wat je s'nachts tekort komt. Zou ik dit in een overvolle metro in Rotterdam bijvoorbeeld doen... Ik denk het niet, want ik zou toch bang zijn dat ik uh, beroofd zou worden. Misha zegt, oh no. En uh, wil je zien hoe die slapende Koreanen eruit zien? Ga dan naar npo radio 1nl voor het filmpje. Morgen maakt Misha kennis met een ander typisch Koreaans fenomeen. Namelijk de hoesik. Oftewel, verplicht borrelen met je baas. NPO Radio 1. Het eerste hoogtepunt van het NOS Journaal met Jan van der Putten. In het proces tegen Willem Holleder is zijn zus Sonja... getuige. aan charge in huilen uitgebarsten. De Holleders advocaat trok haar verklaringen... dat ze door Holleder onder druk werd gezet in twijfel... en begon over haar gehandicapte dochter... waarna Sonja begon te schreeuwen en te huilen. De straf voor de Utrechtse serieverkrachter Gerard T is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. T werd door de rechtbank Arnhem en in hoge beroep veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van 16 jaar voor vier verkrachtingen. De Belastingdienst en de staat zijn door het gerechtshof Den Bosch berispt in een zaak over zwartspaarders. Bij het jagen op zwart geld heeft de fiscus ontoelaatbaar bewijs gebruikt en de staat heeft de waarheidsvinding belemmerd. En Iraanse reddingswerkers hebben in de bergen op 4000 meter hoogte wrakstukken gevonden van het passagiersvliegtuig dat zondag neerstortte. De revolutionaire garde heeft een foto verspreid waarop in de sneeuw lichamen te zien zijn. AMB Verkeersinformatie met flinke file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagenstein en staat zes kilometer file door een onwelwording. Er is maar één rijstrook open. De vertraging is een uur. Als je van Utrecht naar het zuiden wil, kan je beter voor de A2 kiezen. Op de A73 bij Roermond in de richting van Nijmegen... staat het verkeer, verkeer stil voor de Roertunnel. De tunnel is dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en de Dionne de Graaf. Ja, Nog 25 minuutjes uh, deze dag Radio Olympia met de man die Irene Wüst begeleide... op weg naar haar vijfde Olympische titel, haar tiende Olympische medaille... schaatscoach Rutger Thijssen. Welkom, leuk Hoi. dat je er bent. Uh, coach van Irene Wüst, ook van Antoinette Jong... ook uh, van uh, Jan Blokhuizen, allemaal van de Just Lease-ploeg. Uh, die hoeven individueel allemaal niet meer in, uh, in actie te komen. Rijden nog wel om de medailles op de ploegachtervolging... Ja, wat is jouw rol deze dagen? Deze, laten we zeggen, laatste dagen van de Spelen. Dat uh, heb ik me ook wel een tijdje zelf even afgevraagd. <laughs> zal wat zal ik eens gaan doen, ja. dacht jij? Ja. Nou, <laughs> tot vier dagen geleden was dat inderdaad het geval. Had ik echt zoiets van, ja, oké, okay, ik ben hier, ik ondersteun hun, ik blijf bij hun. Want ik ben al drie jaar lang hun, uh, hun coach, begeleider, trainer. Ja. Dus dan blijf je er gewoon bij betrokken. Uh, tot het berichtje kwam dat uh, Geert Kuipers ziek was. Ja, de bondscoach. De bondscoach. En toen kwam het verzoek eigenlijk aan mij of ik met de dames, dus met iedereen, Ant maar ook met Marit Leenstra en Lotte van Beek, het eerste stukje van de ploegachtervolging wilde doen. Dus plotseling had ik een uh, gevulde agenda. Ja. Hoe zag die agenda eruit dan? Hoe, hoe, hoe zag je dag er ineens uit? Nou, niet heel anders dan dat die op een normale door de dag zou, zou zijn voor mij. Dus ja, we, alleen had ik nu in plaats van twee dames omheen vier dames omheen. Maar kan je als invalcoach dan uh, nog iets betekenen? Ja, ik denk het wel, omdat ik... Uh, ik heb ook in, in het verleden met Lotte gewerkt, dus ik ken drie van de vier ken ik heel goed. En uh, in dat hele proces ben je toch wel betrokken. Het is niet dat je in één keer naar de, naar de, naar de zijkant wordt gedirigeerd... en wordt er gezegd oké, okay, nu nemen we het over. Dus de, de rol van, uh, van de teamcoaches die blijft altijd wel redelijk aanwezig erin. Ja, op welke manier is dat eigenlijk... Nou, een stukje uh, wedstrijdbegeleiding daarin. Dus ja. ik weet wat ze nodig hebben, wat ze willen... Hoe, wanneer ze dingen gedaan willen hebben. Iedereen wil altijd nog een, een soort proefstartje in het elastiek maken. Nou, dat ze ongetwijfeld veelvuldig uh, door mensen bekeken zijn. Ja. Dus iedereen Zeker we kunnen het gewoon zien. Ja, en, en ik weet precies wanneer ze dat wil. En dat ja. is dan een half uur voor de start. Ja, ja. Zet de klok erop gelijk. Alleen, nu is het anders, want we rijden niet in. We moeten meteen naar de start toe met volging, Dus dan is het 25 minuten voor de start. En dat zijn gewoon hele vaste routines die voor hun wel prettig zijn... Um, helemaal als het spannend wordt, als dat gewoon kan... zonder het allemaal uit te moeten leggen aan iemand anders. Dus ik, ik begeleid in principe gewoon ja, mijn rijders naar de start toe. Ja. Morgen, spannende dag hoor, voor de vrouwen in de achtervolging. Ja. Hoe, zijn ja. ze, hoe zitten ze er goed in? Ja, ik denk het wel. Uh, gisteren? Ja, gisteren was dat geloof ik. <laughs> ja, Hebben ze lijkt het lijkt een jaar geleden. Ja, <laughs> och, de dagen die, die gaan heel snel en soms zijn ze ja. heel lang. Ja. Um, nou ja, ze staan in pole position, om het zo even in andere termen te zeggen. Uh, een mooie halve finale. Moeten ze eerst rijden nou, tegen Amerika? Daar verwacht ik niet heel veel grote tegenstand van. Maar goed, ondergad mag Amerika nooit. Misschien laten Amerika het wel uh, lopen, omdat ze dan voor brons willen rijden? Ja, dat, zij hebben vier dames die, die, die waarschijnlijk wat minder uh, aan elkaar gewaagd zijn individueel. Dus je hebt grote kans dat die inderdaad denken van... Nou, weet je, deze race gaan we niet winnen, dus we laten het lopen. Maar dan de finale? Maar dan de finale, ja. Tegen? Ja. Ja, Japan of Canada. Ja, nou, dat denk en, je zelf. Nou ja, daar zit hetzelfde verhaal achter als Nederland-Amerika natuurlijk. Dus dat zal, in dezelfde setting zal dat, uh, zal dat Japan gaan worden. En mag, dat is mooi. Mag ik nog heel even terug met jou naar gisteren toen jij bondscoach voor één dag was? Ja, mooie titel. Ja, geweldig. Ja. Bondscoach voor één ja. dag, Rutger Thijssen. Um, wat kon jij gisteren nog? Wat, wat, wat kon je doen met die meiden? Nou, op, op zo'n wedstrijddag, maar dat doe ik ook individueel niet, ja. uh, doe je niet meer zo heel erg veel. Want je hebt alles al gedaan, je hebt al getraind, je hebt alles al doorgenomen. Als het goed is gaan ze naar de start toe en weten ze wat hun taak is en wat ze uit moeten voeren. Ja. En daar ben ik de dagen daarvoor wel mee bezig geweest. Dus zorgen dat ze nou ja, strak achter elkaar een bocht rijden bijvoorbeeld. En niet de eentje kun je nog een pasje naar links of naar rechts rijden. Maar mm -hmm. gewoon achter elkaar op hetzelfde moment in één ritme uh, over die baan heen gaan. En op zo'n zo wedstrijd dacht zelf... ja, dan ga, ik daar niet, dan ga ik niet overcoachen. Want dan worden ze helemaal... helemaal nou, ik zal niet zeggen gek, maar dan wordt het allemaal zoveel... waardoor het alleen maar gaat duizelen en dat ze dingen gaan overdenken. En sporters die dingen overdenken, die gaan fouten maken. Maar ze hadden nog zo'n klein... ik moest daar eigenlijk uiteindelijk wel om lachen... en het was ook uh, uh, totaal niet onoverkomelijk... maar dat yo-ho-go-momentje... <lacht> ja. vond ik toch een... Uh, dat was even een miscommunicatie. Want go en ho lijkt natuurlijk een beetje op elkaar... Ja, klopt. Dus daar ging het even mis. Ja. Nou ja, mis. Uh, nee, het ging niet mis. Nee, het ging niet Uit, mis. U, uiteindelijk Dat ja. rijden ze de snelste tijd. Ja. En, en ze hadden vier seconden langzaam moeten rijden. wilden ze, wilden ze zich niet kwalificeren. Dus, en, en, ja goed, na zo'n race ga je even zitten met z'n vijven, zessen dan. Ja. En, en de Arie Koops was er ook bij. En dan heb je het over. Oké, okay, wat kan er nog beter? Wat moet er nog beter? wat zijn de verbeterpunten voor over twee dagen? Nou, toen kwamen de dames zelf met... Ja, het was het onduidelijk of het naar ho of go was. Nou, ja, zeggen we, ja ben je... Laten we dat een andere term gebruiken. Gebruikt een O- en een A-klank. En dan is het opgelost. Wat is het nu geworden? Ja, het zal wel ho en Ja zijn. <laughing> ja, duidelijk. Of met de A was gaan en uh, O is dan een beetje rustiger. Maar ik ben ik, nou, ik, vol uh, overtuiging van de, van de damesploeg. Echt. Die ik ook. Volledig. Maar ik was toch wel een beetje onder de indruk van die slotrondjes van de Japanse vrouwen. Ja, het, het, het mooie hiervan is, is, vind ik hoor, van, een, van de ploegachtervolging. Het is een, uh, nou ja, gisteren was het om 2 minuten 51 met, een, met nog een paar honderd en tienden erbij. Het is, een, het is een afstand, een tijdsduur waarbij je uh, twee disciplines zeg maar, elkaar kunnen raken. Dus je kan hem vanuit snelheid aanvliegen, of je vliegt hem aan vanuit meer uh, vlakke rondjes, meer vanuit een, een, een, een stabiel schema. En het mooie tussen Nederland en Japan is, is dat ze allebei vanuit een ander ander ja, perspectief en andere manier aanvliegen. Dus Nederland vliegt hem af net snel uit, maar die gaan echt als een... Als een ja, gewoon hard uit de startblokken. Niet geheel onbekend, denk ik, voor de mensen die Irene te volgen... af en toe op drie kilometers. <lacht> dus het past ook wel, zeg maar, bij de dames die we hebben. En Japan die doet het iets, ja, ik zal niet zeggen conservatiever... want dat klinkt misschien, misschien niet helemaal goed... maar die doen het iets, iets bedachtzamer. En dat is mooi. En ergens kruist het elkaar... En uh, ja, ik denk dat wij in vorm zijn. En als wij in vorm zijn, dan, uh, dan kruist het niet. Ik vind het een heel spannend onderdeel. Ik ja, het is geweldig. Ik kijk echt wel helemaal uit naar, die, uh, naar, naar morgen. Eerste de halffinale en dan de finale. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Blijf nog even zitten, maar wij moeten even naar uh, Amsterdam. Want Sonja Holleder, de zus van Willem Holleder... wordt voor de tweede dag op rij verhoord over haar broer. Vandaag uh, mogen hij en zijn advocaten vragen aan haar stellen. En verslaggever Matthijs van der Wiel. Uh, ze pakken Sonja hard aan, heb ik het idee. Ja, het was gezegd dat het zou knetteren. En dat deed het vanaf het eerste moment heel stekelig het verhoor. De advocaat van Holleder ondervraagt Sonja. Gaat dan niet over de inhoud, de beschuldigingen van de moordopdrachten... en het bewijs dat zij daarvoor zou moeten leveren. Maar ze gaan terug naar de verstandhouding tussen Sonja en Willem. En Sonja heeft steeds gezegd dat ze doodsbang voor hem was. Dat hij haar in de tang had. Dat hij haar bezat en dat ze alles voor hem deed. En wat de advocaat nu probeert aan te tonen hier... is dat die verhouding eigenlijk heel anders was. Dat ze eigenlijk... Uh heel normaal met elkaar omgingen, zij en haar kinderen. Dat doet hij door allerlei tapgesprekken voor te houden... sms'jes en opgenomen telefoongesprekken... waaruit blijkt dat haar kinderen bedanken voor cadeautjes... dat er, ja, eigenlijk als, zoals in een normale familie... ze met elkaar omgingen. Nou, Sonja die reageert daar soms woest op. Ze zegt, u kunt helemaal niet begrijpen hoe het was. Wij moesten normaal doen tegen Willem, want anders kreeg hij argwaan. En hij was de moordenaar van mijn man. Hij heeft mijn kinderen bedreigd, maar wij konden niet anders dan doen alsof het gewoon was. Want uh, anders zou die tegen ons uitvallen. En dan werd het voor ons veel te gevaarlijk. Is dit een beetje psychologische oorlogsvoering? Ja, daar lijkt het wel op. Um, door steeds die gesprekjes voor te houden... probeert hij haar uit te lokken. Dan op een plagerige manier leest hij op een hele lieflijke toon... die sms'jes voor. En dan zegt hij... Ja, mevrouw, ik snap niet dat u kunt zeggen dat u zo bang voor hem was. Dat blijkt toch helemaal niet hieruit. En dan wordt zij woedend. Ze, werd zelfs, ze raakte zelfs helemaal overstuur. Begon te gillen en te huilen in de microfoon. Toen uh, de advocaat begon over haar derde kind. Een gehandicapt geboren kindje... dat uiteindelijk naar een pleeggezin is gegaan. Dat uh, trok ze. Absoluut niet. Toen moest de rechter tussen beiden komen en zei... mevrouw, neemt u een slok water. En toen besloot de advocaat uh, dat onderwerp te laten rusten. In ieder geval heel duidelijk uh, uh, poging van de advocaat... om het beeld te corrigeren. Het beeld dat de zus hebben neergezet van Willem, dat monster. Hij heeft zelf gezegd, dat was ik niet. En nu probeert de advocaat dat ook aan te tonen... hier in dat verhoor van zus uh, Sonja. En dat beeld laten kantelen. Uh, slagen ze daarin vandaag? Nou ja, het is nu haar woord tegen dat van de advocaat. Dus uiteindelijk zullen de rechters zich een oordeel daarover moeten vormen. Uiteindelijk is het ook niet waar het om gaat. Uiteindelijk gaat het om de vraag... is er voldoende bewijs dat Willem Holleder die vijf moordopdrachten heeft gegeven? Maar goed, in deze zaak is het de afgelopen jaren heel erg gegaan over het beeld. Hè? De mediacampagne, zoals de advocaten dat noemen, neergezet door de twee zussen. Met het boek en ja, het beeld wat Willem en sinds het begin van dit proces heeft proberen terug te draaien... Hij ben niet dat monster. En zijn advocaat, in de ondervraging van de zus, probeert, probeert dat beeld te versterken. Goed, Matthijs van der Wiel. We gaan je waarschijnlijk nog vaker horen in zaken dit proces. Dank je wel. Wij praten verder over de ploegachtervolging. Dat doen we straks met Rutger Thijssen, die gisteren bondscoach voor één dag was van de Nederlandse vrouwen. De Japanse achtervolgingsploeg staat onder leiding van de Nederlander Johan de Wit. De Japanse vrouwen doen het goed hier in Pyeongchang. Maar de achtervolging moet de kers op de taart worden. Steven Dalebout praat met de Wit. Ben je nu tevreden eh, tot zover bij deze spelen? Ja, ik ben hartstikke tevreden. We hebben mooie medailles gewonnen. We hebben prachtige ritten gezien. Um, onze rijders uh, presenteren zich uh, fantastisch. Uh, gisteren, als je naar de 500 meter kijkt, dan word je vijfde en zesde. Maar ja, twee rijders die er gewoon staan op het moment dat het moet... en op, uh, op een afstand die verschrikkelijk moeilijk is. Ja, ik denk dat wij als de uh, heel tevreden mogen zijn. Um, de, de stand is nu goud en zilver voor Kodaira. En zilver en brons voor uh, Takagi, Mio Takagi. Uh, toch hoorde ik jou aan het begin van het toernooi ook wel zeggen... Ja, het is heel lastig om hier, uh, na al die successen die wij dit seizoen al behaald hebben... Ja, om hier de rust te bewaren. Want er spelen zoveel dingen op de achtergrond mee. Is dat, is dat nog steeds, speelt dat nog steeds? Ja, dat speelt nog steeds. En wat zijn dat voor dingen? Nou, wat onrust rond het team uh, met betrekking tot... Uh... Nou, media, wat ik al aan had gegeven. Uh, maar goed, dat, is, uh, dat weten we nu inmiddels. Uh, dat mag ook eigenlijk geen excuses uh, meer zijn op dit moment. Uh, daar gaan we op zich ook wel, uh, wel goed mee om. Uh, ja, we worden ook een beetje, een beetje op een plek gezet van uh, ja, de Japanners, die moeten het maar even doen. Nou, dat, uh, dat vind ik onterecht. Ik nou, door wie? Nou, door de Nederlanders uh, in de pers. Uh, ja, op, op allerlei vlakken. En uh, uh, ja, weet je, als je kijkt naar uh, de mogelijkheden die wij hebben... Uh, de, de opleiding die wij hebben, de opleiding voor coaches... Ja, dan kunnen we, zouden wij in principe nooit uh, moeten kunnen concurreren met Nederland. Eh, dat is, uh, het is gewoon amateursport met uh, professionele sport vergelijken uh, Maar goed, dat is... Uh, dat... Jullie zijn toch geen amateurs? Uh, ja, op heel veel vlakken wel. Uh, Japan heeft een Nederlandse coach aangesteld... omdat ze zelf geen opgeleide coaches hebben. De, de hele structuur in Japan is... Uh, er is geen enkel opgeleide coach. Dus uh, uh, dat betekent dat er eigenlijk uh, maar wat gedaan wordt. Uh, uh, maar ik ben wel opgeleid. Dus, uh, en, en wij trainen wel goed. En, uh, en de resultaten zijn daar ook naar. Maar het moet nu niet ineens zo zijn: van uh, nou, Japan die moet het maar even doen. Dat is niet eerlijk. Is Japan al uh, uh, gelukkig genoeg hiermee, of moet er nog een uh, medaille bij? Want dat, dat, dat, dat ploegachtervolgingsproject, dat, dat zou natuurlijk wel de kerst op de taart zijn, kan ik me zo voorstellen. Ja, absoluut. Um, vooraf hadden wij uh, twee doelen. Uh, met de timper dat is het wereldrecord en uh, Olympisch goud. En daar gaan we voor. En dat, uh, dat weten de meiden ook. En uh, die druk, daar kunnen ze ook mee omgaan. Hoe was die eerste kwalificatieronde dan? Ja, daar zag je wel dat er wat spanning op zat. Uh, vanaf de start maakten we ook wat foutjes. Dat doen we eigenlijk nooit. Dus de uh, opening was, uh, was veel te traag. Uh, daarna pakken ze hem op, uh, zoals we hebben besproken. En uh, ja, rijden we hem eigenlijk uh, vrij makkelijk uit. En uh, uh, ja, dat, dat ziet er gewoon goed uit. Het was uh, spanning dat uh, een van de drie rijdsters even omhoog kwam ook al in die eerste bocht. Ja, de tweede rijdster uh, maakte een foutje bij de start. En uh, daardoor was er een gat. En dat, uh, ja, Mio is onze voorste rijster En die, uh, die schrok eigenlijk een beetje, want er zat niemand achter haar. Dus die ging omhoog. Er kan wel stomme fouten die je niet mag maken. Uh, maar ik ben blij dat we... Ik ben geen voorstander van voorrondes of wat dan ook. Ik heb liever gewoon uh, direct uh, gaan. Uh, maar ik ben blij dat we nu een voorronde hadden en uh, nu deze foutjes hebben gemaakt. En uh, ja, we zijn gewoon simpel door. Dat is, dat is eigenlijk waar het alleen maar om draait. Je moet naar die finale. Nou, dan wordt Nederland-Japan, hè? Die finale. Nou ja, we moeten nog een uh, ronde door. En uh, dat geldt voor ons, dat geldt voor iedereen. Maar je snapt wat ik bedoel. Nederland en Japan steken er uh, bovenuit met kopperschouders. Ja, dat is de gedroomde finale. Uh, daar kijken wij ook onwijs naar uit. Wie wint dan? Ja, degene die de beste taken uitvoert. En, uh, daar ja, dat heb... hoor ik zo vaak, deze spelen, de taken uitvoeren. Nou, dat hebben wij het best getraind. Zak nou, zou ik zo vragen. Wie, wie is de sterkste? Nou, wij zijn de sterkste. Ja. Waar zie je dat aan? Ja, het hele jaar al. Uh, we rijden harder. Uh, individueel zijn we vergelijkbaar op het moment. Dus ja, als team ik denk dat wij als team gewoon beter zijn. Ja, Rutger Thijssen... Dat was jouw collega Johan de Wit, de coach van de Japanse vrouwen... de achtervolgingsploeg. En hoe knap is het eigenlijk dat morgen de Japanse vrouwen favoriet zijn? Voor veel mensen. Nou, ik denk... Goed, dat is natuurlijk gewoon eer voor Johan werk... wat hij daar heeft neergezet de afgelopen jaren. Hoe, hoe kan dat? Hoe, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Want het is echt een... Behoorlijke prestatie, hè? Ja, zeker weten. Wat je alleen niet moet onderschatten... is de hoeveelheid schaatsers die je in Japan hebt tot een bepaalde leeftijd. Totdat ze de keuze moeten maken tussen studeren of gaan werken. Of eigenlijk dus na hun studie... want heel veel Japanse schaatsers die studeren erbij... Uh, die worden ook ondersteund vanuit de universiteit. En dan krijgen ze de keuze van ja, ga ik door met schaatsen of ga ik uh, het, nou, werken. Ja. En veel daarvan kiezen om te werken. Ik geloof dat je in Japan meer ijsbanen hebt dan in Nederland. En hij vergelijkt dan Nederland en Japan. Uh, van nou oké okay, Nederland is professioneel en wij zijn eigenlijk nog maar amateurs of in Japan. Ben je het daarmee eens? Ja, weet ik niet. Ik ken, ik ken niet de Japanse cultuur qua schaatsen zo goed... dat ik daarover kan oordelen. Wat ik wel weet dat wij in Nederland een, een cultuur hebben gecreëerd... met uh, commerciële en professionele ploegen... die natuurlijk heel competitief is aan elkaar. Maar we weten toch ook dat in Japan de druk op de, de schaatsers ook groot is. Ze hebben er veel in geïnvesteerd. Er moet gepresteerd worden. Ja, ik, dat hoorde ik van de week ook een keertje ergens. En uh, ik denk dat we elkaar een hand kunnen geven. Dan, want de druk bij hun is niet groter of minder groot als dat, die, als dat die bij ons is. Want bij ons, kan ik je vertellen, ligt er ook een redelijke druk op, hoor. Ga jij goed mee om, hoor, vind ik. <lacht> nou ja, vooral de sporters gaan er goed mee om. Ja, heb je die gevoeld, die druk? Voel je die ook als je bondscoach voor één dag bent? Ja, bo <lacht> als bondscoach <lacht> voor één dag had ik hem wat minder. <lacht> um, maar kijk, de afgelopen drie jaar is er natuurlijk... Uh, kijk, dat heb ik al eerder gezegd. We noemen onszelf uh, Team for Gold. Aan het begin, drie jaar geleden. Ja. Nou, ja, volgens mij leg je dan een, een woord neer waarmee je eigenlijk maar één keuze hebt. En dat is die vierde gouden medaille voor met en voor Irene Wust uh, uit het vuur steken. Ja. Dus ik denk dat daar best wel druk op zit. Als dat hier niet was gelukt, dan weet ik zeker dat de mensen vragen waren gaan stellen. Geert Kuiper is weer beter, hè? Ja, gelukkig wel voor hem. <laughs> Moet jij weer van het ijs? Nou ja, ja, dat is nou eenmaal de consequentie. Ja. En, en Geert is de bondscoach. En het uh, zou een beetje gek zijn als dat in één keer omdraait. Laten we even naar Geert Kuiper gaan luisteren. Hij Sprak met uh, Steven Dalebout. Nee, dat vind ik een uh, tekort door de bocht. Dit, uh, dat zou de halffinale tekort doen en dat zou heel dom zijn. Maar Amer jullie rijden tegen Amerika. Nou, die gaan, die, die gaan de strijdbel niet eens oppakken. Die gaan zich sparen voor de wedstrijd om het brons, Want het verschil is zo groot. Ja, maar dan moet je het dus gewoon wel aanpakken. Als, uh, je moet hem met respect aanpakken. Want Amerika heeft uh, drie hele goede schaatsers En die moet je ook niet het idee geven dat ze een kans maken. Wie rijdt er bij jullie in die halve finale? Er rijdt uh, Lotte in plek van Marit. Uh, dus iedereen, Lotte en uh, Antoinette. En dan in principe in de finale weer de opstelling zoals in de kwalificatie was? Ja goed begrepen, ja. Ja, graag. Goed begrepen, zegt Geert Kuiper. Is dat uh, iets het wat je ook zo Het begon trouwens met de vraag of, of hij ook Japan en Nederland als oh, ja, favoriet ja, te beschouwen, ja. ja. Daar gaf hij antwoord op en hij zei van, nou ah, ja, moeten de anderen ook niet tekort doen. Maar Lotte uh, gaat invallen voor Marit Leenstra. Ja. Had je dat gisteren ook al gezien, meteen? Nou, het is een. ik denk dat het een heel logisch verhaal is. En en um, ik denk dat voor Nederland de situatie zoals het nu is, dat je twee keer een, een wedstrijd rijdt, um, krab, winnen, of net rond het uur daartussen. Dat, dat, wij hebben gewoon het voordeel dat er gewoon vier hele, hele, hele goede schaatsreisers zijn. Ja. Waarbij Johan de Wit zegt dat ze individueel net zo goed zijn als ons... Wow, dat ben ik het niet helemaal mee eens. En daar hoef je ook geen, uh, ook geen rocket science om te zien dat wij uh, individueel, als je kijkt naar de individuele nummers, 3 kilometer, 1500 meter, dat wij individueel meer kwaliteit hebben. Alleen inderdaad, ja, het komt straks aan op van hoe, hoe rijden ze met z'n drietjes. Hoe gaan ze dat doen? Nog even terug naar jouw score dan. Want die is tot nu toe één keer goud, één keer zilver en één keer brons. Ja. Met wat voor gevoel loop jij hier rond in Zuid-Korea als coach? Um. Vraag me dat morgen nog een keer. Want dan denk ik dat... In principe nu gewoon tevreden, hoor. Gewoon, prima. Ik denk dat we gedaan hebben wat we, wat, wat we moesten doen. Had ik meer verwacht. Um, nou, die drie kilometer had ik eigenlijk wel een ander kleurtje willen hebben. Ja. Dan dat ben ik wel heel zilver, eerlijk hè? Ja, nou, zilver en bronzen hadden we nu. Ja. Um, en daar had ik wel graag uh, een gouden medaille willen ja, hebben. Carlijn ja. achter eekte die kaapte die gouden weg. Ja, onverwacht ja. voor ons. Maar jij zegt, vraag het me morgen nog een keer... Waarom? Ja, omdat, omdat morgen uh, drie van mijn rijders uh, finales gaan rijden. Om de uh, gouden medaille. En um, je bent hier naartoe gekomen om zoveel mogelijk te winnen. En uh, morgen hoort daar gewoon bij. En ondanks dat het een ploegenachtervolging is... zie ik er toch wel ook een groot deel van... Uh, het zijn toch mijn atleten die daar... Ja, die, nou, ja. niet mijn medaille, nou, hun medaille. Maar ook een deel voor, ja. van jou, ja. Nou, ik, ik heb hun in ieder geval op het uh, fysieke niveau gebracht... wat ze nu hebben. Ja. Laat ik het uh, zo zeggen. Dank je wel, Rutger. Wat betreft het freestyle snowboarden is Nederland klaar in Pyeongchang. Maar er is nog één oranje troef in de sneeuw. En dat is alpine snowboardster Michelle Dekker. Donderdag komt ze in actie op de reuze parallelslalom. slalom. En Dekker is pas 21 jaar. En toch zijn het voor haar al de tweede Olympische Spelen. Vandaag trainen ze op de Olympische piste. En Edwin Cornelissen was daarbij. Oh. de as, die horen we bij de halvepijfwedstrijd voor de skisters. Maar die laten we ons, bye bye, even achter ons. We verlaten de tribunes even. Op het snowpark. Slaan rechtsaf. En dan wordt het rustiger. Het geluid. Geen publiek meer. De winkeltjes zijn daar gesloten. Sterker nog, ik ben hier de eerste die een spoor achterlaat in de knispersneeuw. Even een trappetje op. Kijk, er ligt een sloopstelpiste. En links daarvan een piste die net met blauwe hekken is afgezet. Hier wordt straks de reuze parallelslalom gehouden. En daarboven zie ik allemaal kleine poppetjes. Dat zijn de borders die met z'n allen, mannen en vrouwen, de piste afgaan. Het is geen echte training. Je zou het meer parcoursverkenning kunnen noemen. Uh, ja, nou ook de enige keer dat we erop mogen. Dus uh, ja, moet je goed verkennen. Ja. En wat valt je dan op? Uh, nou ja, het is, uh, het is gewoon een goede harde piste. En ik heb er natuurlijk vorig jaar ook op getraind op een wedstrijd gedaan. Dus ik weet in principe wel hoe die natuurlijk gaat. Dus dat is wel fijn. En ja, ik heb gewoon natuurlijk getraind op dezelfde soort sneeuw. Dus het was gewoon even fijn om toch weer even het, het, het gevoel te krijgen hoe de piste loopt. In 2014 in Sochi was Michelle Dekker de verrassende debutante. Echt een broekje nog, met haar 17 jaar. We zijn vier jaar verder en Michelle Dekker heeft zich in die vier jaar behoorlijk ontwikkeld. Als snowboardster? Ja, nee, tuurlijk. Ik, ben, uh, ik heb natuurlijk uh, een paar jaar, laatste paar jaar is het best wel veranderd. Ik heb geen uh, Nederlands trainer meer, dus dat, ik werk best wel op mezelf. En dat, uh, ja, dat heeft mij persoonlijk ook best wel veranderd. En uh, ik heb natuurlijk ook een nieuwe trainer nu. En dat is, ja, ik merk gewoon dat het me in het snowboard ook heel veel stappen vooruit heeft gebracht maar ook als persoon. Ze beleefde haar coming out, kreeg een vriendin... en ze vond zo de balans in haar leven. Uh, ja, dat zeker. Ik bedoel, uh, Het is fijn dat zij is natuurlijk uh, skiracer geweest Dus in principe weet ze haast geen ander hoe het is... om uh, veel weg te zijn of te sporten. En dat, ja, weet je, dat geeft je zoveel rust. Want je hebt niet iemand die elke keer me vraagt waar je bent... waar je blijft en wat je aan het doen bent. En Dat is gewoon heel erg fijn. Geeft het je wat meer stabiliteit, zeg maar? Ja, dat ook. En uh, ze is ook met wedstrijden mee met mij en mijn vader. Want het is gewoon dat... Ja, mijn vader wordt natuurlijk ook wel wat ouder. En die is ook niet meer heel stabiel op skis met heel veel spullen. Dus dat, we zijn eigenlijk gewoon een team met z'n drieën. En dat is gewoon fijn. En ja, ik, met de wedstrijden zie ik haar niet als, iemand, als mijn vriendin. Maar gewoon, weet je, zijn we gewoon een team met z'n drieën. En dat, is, en dat is gewoon fijn dat het voor haar ook zo werkt. Dus dat, dat we met de wedstrijden gewoon, weet je al... Ja, een soort van professioneel naar elkaar toe zijn. En dat, ja, dat is gewoon heel erg fijn. Zij gaat mij niet elke keer afleiden of dingen vragen die niet nodig zijn. En dat... En dat weten ze, dus dat is gewoon heel makkelijk. We weten van elkaar wat, wat wel niet kan. En dat heb ik met mijn vader ook. We kennen, we kennen elkaar zeg maar, alle drie zo goed... Dat, ja, weet je, dat we gewoon weten wat we wel niet bij elkaar kunnen doen. En, ja. Vier keer komt Michelle Dekker naar beneden... op die Olympische piste waarop het allemaal gaat gebeuren. En dan... Ja, ah, moet ze verkassen naar een andere piste. Want de wedstrijdpiste mag niet te zeer belast worden. Ze plaatsen zich overigens heel verrassend... voor de Olympische Spelen van Pyeongchang via het, en dat is opmerkelijk, niet-Olympische onderdeel... de Parallelslalom. Ja, het noc nsf heeft wedstrijden uitgezocht... voor mijn kwalificatiewedstrijden. En dat waren de eerste zes, zeven wedstrijden van het seizoen. En ja, daar zat Salvatkestein uh, inderdaad tussen. En voor mij is dat natuurlijk kwam dat, uh, gewoon gunstig uit. En wat uh, betekent dat dan voor jouw verwachtingspatroon hier in Pyeongchang? Uh, omdat het toch de discipline is die niet jouw specialiteit is... Nee, ja, het is niet mijn specialiteit. Maar ik merk gewoon met trainingen dat het heel erg goed gaat. En uh, mijn trainer zegt dat ook. Die zegt gewoon dat als ik kan neerzetten in de wedstrijd wat ik op de training kan... dan kan ik makkelijk wat ik ook in de slalomwedstrijd kan. En dat, ik ga hier gewoon proberen om alles gewoon op zijn plaats te krijgen. En dan weet ik gewoon dat ik ook snel kan zijn op Reusland. Die dag, die wedstrijddag, moet alles even helemaal in balans zijn. Ja, precies. Dat, dat bewaar ik altijd voor het goede moment. Decker. Ja, snowboardster. dat 21 jaar, aanstaande donderdag. En morgen, morgen is het zoveel. De <laughs> ploegenachtervolg ik bij de mannen en de vrouwen. Zowel de halve finale als de finale. Dat wordt super spannend. Ben je net zo enthousiast als Patrick Rutger? Nou ja, ik vind ja, het een geweldige wedstrijd. Dus, uh, ja, hele mooie sport. We kunnen het allemaal volgen bij Radio Olympia. En Dione. ik bedank jou. Want morgen zit hier Jeroen Stompost weer. Graag gedaan.